Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Mexicaanse deelstaat Tamaulipa heeft de hoogste veiligheidsfunctionaris een ontslag ingediend. Hij stapte op nadat afgelopen week 145 lijken in 26 graven werden ontgevonden. Of de veiligheidschef uit eigen beweging vertrekt of daartoe is gedwongen door de gouverneur van de deelstaat is onduidelijk. De gouverneur heeft wel direct een nieuwe veiligheidschef benoemd die de kartels moet bestrijden. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn de 145 slachtoffers vermoord door het kartel Los Zetas. Een van de leiders met de bijnaam El Kilo en elf anderen zijn de afgelopen dagen opgepakt in verband met de moorden. Er zijn hoge beloningen uitgeloofd voor tips die leiden tot de arrestatie van andere kopmannen van het kartel. In Finland is de rechtspopulistische partij De Ware Finne... de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De Eurosceptische partij is ruim zes keer zo groot geworden en komt uit op 39 zetels. De Conservatieve Nationale Coalitiepartij is de grootste geworden... met 44 zetels, twee meer dan de sociaaldemocraten. De ware Finnen wonnen de afgelopen maanden flink aan populariteit... nadat een aantal EU-landen een beroep op het Europese noodfonds had gedaan. De partij vindt dat de Finse belastingbetaler niet moet opdraaien... voor het slechte financiële beleid van sommige lidstaten. Om een coalitie te vormen moeten de conservatieven samenwerken... met de ware Finnen of de sociaaldemocraten... Ook die partij is sceptisch over de Europese noodhulp aan onder meer Portugal. Autofabrikant Toyota heeft de productie in alle 18 Japanse fabrieken hervat. Door de aardbeving en tsunami lag het werk vijf weken stil... omdat veel onderdelen niet meer konden worden geleverd. Eind vorige maand begon Toyota op kleine schaal... met het produceren van hybride auto's. en Nu wordt de productie dus weer in alle 18 fabrieken hervat. Wel is besloten om de fabrieken tot half juni op halve kracht te laten draaien. En dan nog het weer, het is helder, overdag opnieuw zonnig... en het wordt dan 16 graden in het noordwesten, tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Ja, welkom terug in het laatste uur van onze goede nacht. Het, het is tijd voor Jan Eemus. Track tracers. Het platenhoekje van Jan Eemus. Goedemorgen. Um, ik wil al een hele tijd, dat spook dan door je achterhoofd, in dit rubriekje Aandacht besteden aan een aantal Nederlandse bands uit het begin van de jaren 70. Uh, toen het allemaal wat uh, ingewikkelder werd met de muziek... en uh, Frank Zappa de toon had gezet. In Nederland moet je dan denken aan uh, Solution en uh, Super Sister... en uh, even kijken, wat heb je nog meer? El Quinn, niet te vergeten. En dan luister ik die LP's terug, of CD's heb ik er ook van. En dan besluit ik iedere keer om het toch maar niet te laten horen. Ongeschikt voor dit tijdstip van de dag... Uh, of vaak veel te lang. En ik vind, je moet iets helemaal laten horen of dan maar niet. Ellen lange stukken maakte die bands. En uh, ik moet bekennen, het zijn, uh, het zijn toch niet de platen die beklijven. Het is niet muziek waarvan je in 2011 zegt... nou, die zet ik eens even lekker op voor de gezelligheid. Ik moet wel bekennen dat ik er een, uh, een paar van die lange stukken... op mijn uh, mp3-spelertje uh, heb staan... Maar ja, afspelen, hoop maar. Of de helft of zo, dan ben ik het alweer zat. Kortom, zullen we het simpel houden vanochtend? Ik ga ze niet laten horen, die bandjes. Misschien op verzoek ooit nog eens een keer. Um, ik wil eens kijken waar ingewikkelde studenticoze bands wel eens simpel deden. Pink Floyd, om te beginnen. Uh, ja, vind ik toch een leuk liedje. Saint-Tropez van uh, Metal. Een beetje zangerijnig liedje, dat wel. Maar totaal niet Pink Floyd. En dat pleit voor ze. Slide to ride down behind A sulfur in Saint-Tropez Breaking a stick with a break on the sand Riding a wave in the wake of an old sedan Sleeping alone in the drone of the darkness Scratched by the sand that fell from my love I still give her Oh, lay Floyd en Saint Tropez van Metal. Helemaal niet Pink Floyd, dus, maar wel lekker om naar te, te luisteren. Dat zijn toch de liedjes die de tand destijds doorstaan. En dat geldt ook, denk ik, voor The Clap, gespeeld door Steve Howe, een fameus gitarist van Yes. Ook al zo'n ingewikkelde band. The uh, Clap is bepaald geen makkelijk nummer om te spelen, maar het klinkt wel lekker overzichtelijk. En dat kan je van de rest van de Yes-muziek niet zeggen. overzichtelijke en gezellige liedjes... gespeeld door bands waar je het eigenlijk niet helemaal van verwacht. Zoals Pink Floyd en zojuist Yes met uh, Steve Howe. Daar zijn we vanochtend mee bezig. We belanden nu bij Edgar Winter. Uh, een echte blues virtuoos. Geldt ook voor zijn broer Johnny. Edgar had in de vroege jaren zeventig een paar hits. Uh, zoals deze, Frankenstein. Even uh, om het geheugen op te frissen... Je zou zeggen, die Edgar die maakte heavy rock liedjes. Het viel heel erg mee. Hij kon ook hele andere dingen. Dat kwam een beetje door Dan Hartman, die later een soort disco-ster zou worden met Real Light My Fire. Maar bij de Edgar groep was hij mede verantwoordelijk voor de wat vrolijker deuntjes, zoals deze, Altamura. We zijn met eenvoudige liedjes bezig, gespeeld door bands... waar je dat in de jaren zeventig niet van zou verwachten. Maar ik vind dat ik niet om Paul McCartney heen kan. Waarom? Ja, dat is de absolute meester in het maken van liedjes... waarvan je zeker wist dat je ze al kende voordat Paul McCartney ze maakte. En hoe komt dat? Nou, Paul McCartney is een meester in de herhaling. Hij weet precies hoe je net een hele kleine draai kunt geven... aan iets wat al lang bestond. En dat is knap. Een heleboel uh, van zijn bekende werken uh, komen gewoon uit de jaren 50, uit zijn jeugd. Um, ik wil hem even laten horen met iets uit 1982 van uh, de LP Tag of War. Waarmee hij na zijn wingsperiode uh, definitief weer eens aantoonde... ik ben er nog steeds en ik kan het heel erg goed. Hij werkte op die uh, LP samen met uh, mensen als Stevie Wonder, Eric Stewart van TNCC. Maar ook met Carl Perkins, de man van uh, Blue Sweat Shoes... En dit is een prachtig voorbeeld. You gotta get it. Met Carl per Perkins. Een prachtig voorbeeld van een nummer waarvan je zeker weet: ja, dat bestond al lang. Once I had a little Spanish guitar My neighbors told me I could go pretty far Well, I came and I went And my guitar got the best But I discovered that the people who love Are what we need to do to get up above it all And that's that Unless the world is flat I want get it I wanna get it just in case it come around again. I wanna get it, mm hmm. I wanna get it and I wanna get it good. Pardon me if I've been misunderstood. I wanna get it while the going is good. The telephone rings About a song I sang The life of like An ultra for sure Is automatic for the lady you? She came and she went Without a single den You gotta get it mm -hmm. You gotta get it Dat is een uh, lachende Carl Perkins. De man van Blue Sweat Shoes. Die het uh, allemaal nog eens dunnetjes overdeed. Of Tug of War van uh, Paul McCartney. Vraag me niet waarom, maar ik krijg ter afsluiting een zin in een nummer van uh, Carol King. Uit 1977. Even kijken of ik dat wel helemaal goed zeg. Ja, dat klopt. 1977. De LP heet Simple Things. En uh, ja, daar ging het uh, vanochtend een beetje over. En uh, zij bezingt de essentie van uh, de muziek, denk ik, in Hard Rock Café. Tot volgende week. Ja, uh, 23 mei of zo is er een speciale nacht in uh, uh, Paradiso. Gaan allemaal zangeressen uh, haar nummers van uh, die, die prachtige plaat Tapestry uit 71 uh, zingen. Uh, Guus Hoogaerts komt hier nog over vertellen trouwens. Dat, maar ik weet niet meer wanneer. Uh, we gaan naar de film. Afgelopen woensdag is jou al begonnen, het 27 e Imagine Film Festival. Het is in Bioscoop Criterion in Amsterdam. En afgelopen woensdag kreeg Rutger Hauer daar een oeuvreprijs. Nou, Ik heb dit festival altijd aan mijn neus voorbij laten gaan... omdat nou, ik ben een heel tegengevoelig popje. Ik kan heel slecht tegen horror. Ik heb een te groot inlevingsvermogen. Hè? Tja, het is niet anders. Ik zal het je nog sterker vertellen. Toen de film Mesh uitkwam in 1970... Toen ben ik bij de scène waarin nou, in dat militaire veldhospitaal... Hè, een gewonde soldaat kreeg een slagadelijke bloeding in zijn nek. En dat bloed dat spoot recht omhoog. En die dokters die bleven gewoon doorkibbelen. Nou, ik ben de zaal uitgehold omdat ik moest braken. Nou mensen, Mesh, dat is een komedie, ja. Nou, nog zoiets. de Shining heb ik nooit helemaal uit durven kijken. Ik kan er ook niet tegen dat mijn Jack Nicholson zo'n zo creep is... Afijn, nu hoort het. Te veel inlevingsvermogen. Oké, okay, noemt u mij maar een watje. Afijn, nu ik dan toch een uh, halve eeuw oud ben... vond ik dat ik het maar eens moest gaan proberen. Hè? En Kim van de publiciteit van het festival... Hè, de, de Imagine Film Festival... die uh, had allemaal screeners in de aanbieding. En ik zei, nou doe mij er maar twee. Nou, kwam ze met een hele lijst titels. Maar ja, ze hebben natuurlijk allemaal niks. En uh, ja, het zou me een halve dag kosten om het allemaal uit te zoeken. Dus ik zei, nee Kim, kies jij maar voor me. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En hier is nummer één... Me and my ma. We're from people who are different to you. We're not normal. There's a beast after me. I can see it, Fergal. I felt his presence here. <laughs> Nou, de eerste film die was al gelijk tricky. Niet zozeer vanwege de beelden. Maar, en dat hoorde je nou niet zo heel erg in de trailer... maar vanwege de zware Schotse tongval. En het gebrek aan ondertitels. Maar ja, dan maakte deze film met de titel Outcast... van de Schot Mork McCarthy... Des te intrigerender. De film vertelt het verhaal van een heks die uit de klen van nou ja, zigeunerachtige tovenaars is gestoten. Omdat haar zoon een bastaard is. Dus een gewoon mens was zijn vader. En ja, die bastaards brengen ongeluk. En ma vlucht dan naar een troostloze buitenwijk van Edinburgh, geloof ik. En eh, die probeert haar zoon te beschermen tegen de jager van de klen die hem zoekt om hem te killen. Nou, het joch is eigenlijk een tiener, ontmoet als een buurmeisje... en hou die vallen als blokken voor elkaar. Maar ja, dan verdwijnen er mensen uit de buurt... en je ziet een buitenproportioneel soort menselijke weerwolf. Maar je weet heel lang niet wie nou de goede en wie de slechte zijn. Dat vond ik erg geestig. Eh, de manier van draaien en monteren en de uitsnedes en aankleding... en de kleur of gebrek aan kleur, moet ik zeggen. Het helpt allemaal ontzettend bij de suspense. Mooie acteurs, ook stuk voor stuk. Soundcheck, uh, uh, track ook uh, helemaal in orde. Niet dat de film nou nieuw terrein ontgint. Hè. Veel ken je al uit andere films. Maar het is gewoon goed gedaan. Dus dan werkt het. En ik uh, vond het fantasy-element mooi werken... in zo'n realistische setting, setting verder. En uh, Imagine zegt zelf over deze film... een soort twilight, maar dan met levensechte pubers. Hm. Nou, Helemaal mee eens. Volgende film. When a blow-in request to transfer to my outpost. I count on two things. Either he's lazy or he's an upstart looking for an easy promotion. I was shot on duty, sir. The doctor said we should move somewhere quiet away from the city. I at 9am Jimmy Conway broke out of the maximum security prison at Western Bay. Conway was convicted of murdering his wife and the attempted at murder of a Red Hill police officer. We all know what we're dealing with here. Jimmy Conway rides into this town. He'll be bringing hell with him. He's hunting his down like dogs. We'll play him at his own game. Stop running, we start hunting. Where's the backup? There isn't any. The hell's going on here? You tell me, son. Dat's for sure. En Aussies, dat is ook heel goed te horen. Het is weer een debuutfilm. Uh, regisseur is Patrick Hughes en de, en de titel is Red Hill. En nou, wat is dat voor film? Het is een moderne Australische horror western. Maar ja, er zit geen fantasie in. Het is gewoon echt... Uh. Het is een even knietje van No Country for Old Men van de Cohn Brothers. Maar dan zonder semi-intellectuele touch. Die maakt dat die cohn films echt overgewaardeerd was. Naar mijn smaak. Shane, daar gaat het om. Pardon. Shane, dat is de uh, is good guy. Dat is een jonge agent. Uh, die uh, net begint een post in het binnenland. Vanwege de gezondheid van zijn zwangere vrouw. En uh, nou, die komt in zo'n gat waar de sheriff zo'n beetje, ja, zo'n macho alleenheerser is. u kent ze wel. En dan zijn er andere agenten die even dikke morons zijn. En een aantal burgers, et cetera. En dan, uh, allemaal, allemaal, uh, En dan blijkt er een gevangene ontsnapt te zijn na tig jaar. En dan is er groot alarm, want ze weten dat die wraak komt nemen. Want de sheriff en het dorp hebben Jimmy Conway, dat is een halve Aboriginal, ooit achter de tralies gekregen. Uh, agent Shane die komt uh, midden in je gevechten terecht... maar die blijft steeds in leven. Vreemd, hoe komt dat? Wat is het verhaal achter die Jimmy Conway? Afijn, ah, ook weer een uh, klassieker die gewoon goed gemaakt is... en onderhoudend is. Ondanks het feit dat je uh, nou, niet veel nieuws ziet. Muziek was goed. Veel gecomponeerd door een Dmitri, Dmitri Kolovko. En uh, op een gegeven moment staat die Jimmy uh, in, uh, voor een jukebox... en dan zet hij dit lied op van Stevie Wright... my say Het Imagine Film Festival duurt nog tot en met zaterdag. En dan gaan we nu naar het theater. Dit is een mus in New York. Op zich is het, het asf asfalt een teken, maar de mentaliteit spreekt boekdelen. Dit <lacht> is een mus in Rotterdam. <lacht> het is natuurlijk eigenlijk geen mus, maar het is wel Rotterdam. Dit is ook in Rotterdam, dus een duif. En die zat op de rand van de brug naar beneden naar het water te kijken en die had niet door dat de plek naar beneden kwam. Oh. Hier is een eitje. Oh. Ik heb hem gezien. Het is een kast van binnen, ruim beneden, behangen met de gedachten die uit zijn jas komen vallen als hij s'avonds thuis komt. over een, een hobby van me, een Rijk. Nou, ik kan het rustig een passie zeggen. En die passie is aardewerk. Aardewerk, we kennen het allemaal, we worden er dagelijks door omringd, we worden kopjes tot het toilet op toe is van aardewerk, maar in elk geval staat het stil dat het een van de oudste menselijke producten is. Het oudste op gevonden aardewerk is zo'n 18.000 jaar oud, in China gevonden, provincie Nam. Als u nagaat dat de grotten van Kool, de schilderingen zo'n 20.000 jaar oud zijn, kunt u nagaan dat er nog mammoeten rond hier, toen het eerste aardewerk daar al gemaakt werd. In Nederland komt het wat later aan, zo'n 7000 jaar geleden, in het zuiden van Limburg. Dus de zogenaamde bandkeramiek, dat zijn handgevormde potten, zo groot ongeveer, er was nog geen draaischijf. En rondom bekrast met een soort bandvormige versiering, vandaar de naam bandkeramiek. Nou, in dat hele enorme gebied van aardwerk heb je een specialisme. Het is te groot om helemaal te verzamelen. En dat, is, dat zijn etensborden. Etensborden, en het zal samenhangen met de directe lichamelijke functie eten, verteren van etensborden. Nou, ik als huisarts spreek me dat natuurlijk aan. Ik heb er een aantal meegenomen en ik wil er iets over vertellen. De eerste etensborden in Nederland komen aan met de komst van de Romeinen. De Romeinen die brachten aardwerk met zich mee. Heel mooi prachtig, chic aardewerk, was hier nog nauwelijks van gehoord dat was allemaal handgevormd en daar hadden ze het draaischip en alles. En een van die soort aardewerk is terra sigillata. Prachtig aardwerk, heel mooi gebakken, heel glad aardewerk. En daar werd van alles van gemaakt, schalen ook botjes. En daar werd van van gegeten, etensborden dus, de eerste etensborden in Nederland. Nou dit is zo'n botje, het is heel sterk aardewerk, heel mooi afgewerkt. En je ziet ook een heel fijn, op het brugvlak een heel fijne klei soort waar we van gemaakt en we hebben. een heel dunne, gladde klei kleed. Zullen prachtig glans en vijf, het vaak met een mooi versier. Het jaar geleden sinds we van de aarde vertrokken. De voorraden raken op. Als we binnen 80 dagen geen bewoonbare planeet hebben gevonden... ...zijn we ten dode opgeschreven. Toen ik vanmorgen wakker werd met een dode rat in mijn mond... ...en een spijker in mijn kop... ...wist ik dat ik niet zoveel moest drinken gisteravond. Het is laat geworden in de Tiki-bar. Elizabeth Taylor en Kurt Cobain mixte caipirinha's... ...en Mozart draaide plaatjes. Die diamine werd sentimenteel. Hij had de hele tijd over moeder aarde. En wat een geweldige tijd die hij er had gehad. En hij ik ons foto's zien van zijn krokodillenvijver. In 1945 is er een asteroïde ingeslagen aan bakboord. Er zit een gat in de romp. Spinoza bood aan het repareren. Hij is een denker, geen doener. Ik stuur Plato erop af, die is goed in popnagelen. <tie> Gestolen. Dat zonde de derkens sinds de ransomering. Dr. Mengel en Dr. Frankenstein hebben ruzie. Dr. Mengel had commentaar op de manier waar Frank, waarop Frankenstein Marilyn's nosejob had uitgevoerd. Dit is niet het moment voor een conflict in het team. Ik stuur Dr. Filter op af om te mediaten. Die vlogboek, er is iets mis met de tegen. ze zijn vanaf drie keer zo lang geworden. En er zijn apen ontsnapt. Verschrikkelijk nieuws. Het virus is gemuteerd. En al onze planten hebben nu ook varkens aids. Ze zijn onze enige bron van zuurstof. Van de lever? Nou, het, het allermooiste aller, aller, aller vind ik. Als we dus die, die situatie creëren zoals je dat ziet, met die kartonnen dozen. waarin die miniaturen werelden schept. en daar dan doorheen loopt en een tekst zegt. dan wordt het op hetzelfde moment het bewaakt. Dat vind ik het allermooist. Als het film is, ja, dan is het eigenlijk al, al geconserveerd. Hè? En dit is op het moment zelf. En dat vind ik fascinerend. Echt diep onder en al die teksten van hem dit keer. Ja, Herman heeft nog nooit zoveel gesproken in, in, in deze voorstellingen van Hotel Modern. Mm -hmm. Nou, die zijn erg geestig. Die hebben duidelijk hang naar het uh, absurdisme. Ja, dat vind ik dus leuk. Maar dat kan je dan relateren aan dingen die je gezien hebt misschien. Maar wat hij doet met die miniaturen en zo'n cameraatje en die tekst... dan kom je in een wereld die je niet kent... En die je helemaal meeneemt. Je gelooft die, het helemaal, nee. hè? Ja. Oh ja, ja, ja. Je zit gekluisterd in je stoel. Nee, ja, dat is juist dat, dat, fantastisch. En dat, dat, dat is een ervaring die ik... Het is moeilijk na te vertellen, hoor. Nee, je moet het echt in theater zien, hè? Dit is echt voor theater. En wat heb jij gezien? Nou, ik vond het ook fascinerend. Het was echt een film. En op het moment dat je daardoor... Uh, het was het mooiste van het geheel, ja. Absoluut. Daar begreep ik niet zoveel van. Het porselein en het aardewerk ontging mij een beetje. De vergankelijkheid of de breekbaarheid. Maar de... En ook een beetje voor op een feestje s'avonds om dat te doen, zo'n voordracht. He, we hebben hier niet eens, uh, allemaal lachen, maar, ja, ik, maar die, de, vooral die impact van, dat, van, van, de, van die eigen wereld die, uh, die er is. Is dat is, dat is, dat is, ja, dat is weergeloos, weergeloos. Ja, ik, ik, ik, ik zag het verband niet helemaal, dat is eigenlijk wat ik oh, die, ja ja, Oh, die losse scènes, ja. Ja, ja. ja. U hoorde een uh, collage van uh, korte fragmenten uit de voorstelling Vliegboot Moederschip, van theater op Hotel Modern. Het is een uh, apocalyptische revue, die begon met uh, op vrolijke muziek ruwweg een bos bloemen verkloten, in plaats van mooi te schrikken in een vaas. Vervolgens kreeg je lange series foto's, of dia's, over heel verschillende onderwerpen, van vogels tot auto-ongelukken, waarbij dan steeds het hoofd van Herman zelf in beeld is, die, die uh, de foto zelf maakt, dus dan zie je wat er achter hem gebeurt. Het werkt heel komisch. Want die kop die, uh, die ziet er steeds anders uit. Want uh, het begint al een beetje te schrijnen... als je foto's ziet van mensen die ter plekke dood zijn neergevallen. Soms net echt. En dan opeens speelt een, uh, een beer teremin voor een eend... En uh, ja, de, dan komt er een uh, parodie op het gedragen poëzie zeggen. Vervolgens een act van een huisarts die zijn kostbare aardewerk aan diggelen slaat. om te laten zien hoe kwetsbaar het allemaal is. En dan is er nog een prachtfilm te zien waarop een stelke kabouters kunstschatten verwoesten. en een grote bibliotheek laten afvikken. En de half verbrande boekjes. Het is allemaal mina. Miniatuur, Die zijn allemaal rondgestuurd naar de pers. Nou, ik was helemaal ontroerd toen ik het tussen mijn post vond. wijn enfin, terug naar die voorstelling. Nou, dan eindelijk komen we bij het uh, pièce de resistant... Waar, waar tussen en omheen al deze scènes uh, spelen... Hè, die, die, die net, uh, wat ik het net over heb. Herman, Herman Hell heb ik het over, van, op uh, van uh, Hotel Modern... die pakt zijn stok met daaraan een vingercamera... en leidt ons door de Teringzooi die over het hele podium staat opgesteld. Dus een weerwar van opengesneden verhuisdozen. tomadorekjes, mandjes, lectuurbakken. barbertjes, automobieltjes. en. nou gewoon ontzettend veel zooi. En het totaal, wat die camera dan ziet. geeft een beeld van. Een stad, ja, een stad in de lucht. Een vliegboot, moederschip, uit de naam van de voorstelling. En als je beter kijkt, zie je steeds meer. Achterin een restaurant met aan het plafond. Transparante koffiefilterhouders van weleer. En voorin een, een, zie je een soort sl slagers lopende band met zakken met roze vormen erin, vlees, lijken die verdwijnen. En dan met de camera komt alles <coughs> tot leven. En op het grote scherm achter het podium dwalen we dus door dat verlaat schip. Terwijl Herman voorleest uit het uh, laatste logboek van de kapitein. En nu hoorden tot slot ook nog uh, twee uh, mensen uit het publiek. Bram Volkers, vervent uh, theaterganger, die die avond naast me zat. En, uh, en nog een meneer. En Herman die, uh, stond na afloop aan de zijkant met het publiek te praten. En ik greep mijn kans. Het was een hartstikke goed. Ja, ja. Mocht jij nou eens een keertje losgaan? Ja, ik mocht ik, ik ja, ik, ik een keer leeglopen. Ja, ja, je ja, mocht het, ja want zo ja. was het een beetje. Ja, ja het, is, nou, het is een soort oogst van allerlei ideeën van jaren en dingen die allemaal een beetje bij elkaar komen nu. Precies. Hierin. Want die foto's waar je zelf op staat, mijn man zegt dat het allemaal getruipt nee. nee, nee, ik, heb geenees, ik kan eens photoshoppen. Ik heb nee. geenees, iedereen denkt, vooral jongeren, ja, ze denken allemaal dat Photoshop is. Nee, maar ik zeg die dat niet is dat er echt. foto's bestaan, maar is hij al dertig jaar mee bezig, ja, ja toch? Ik 30, ja, ik geloof eind jaren tachtig ben ik mee begonnen. Met, met, met, en ook met, je ziet het ook aan botsingen, en auto-ongelukken. Je hebt op de achtergrond die heel oude ongelukken zijn en zo. Ja. En begon als een soort raar grapje. En op een gegeven moment dacht ik, nee, is zo'n rare serie, want... Waar ik maar foto's van nam met mijn, met mijn hoofd op de voorgrond en zo. En dan zeg ik op een gegeven moment bruiloft. En alles ging een soort raar verband aan met elkaar. Kwam ik achter. Maakte niet uit wat op de achtergrond. Werd. Het werd een soort heel persoonlijke, vreemde... Ja, en een gegeven moment ben ik nooit meer gestopt. Dus het is een soort dagboek geworden nu. Ja, dus ik ja. heb er duizenden. En dit is maar een kleine keuze eruit. Een kleine keuze. Ja. En, en voetafdrukken, voetafdrukken in zand. Heb je, spaar je die ook? ja op een gegeven moment ging ik dat nou het viel me op een gegeven moment ineens op ik weet niet meer waar ik geloof in Amerika ergens dat er liep zo'n voetafdruk en die leek een beetje op die van Neil Armstrong op de maan ja, ja. en toen, ik vond het echt ontroerend dacht ik ja, heb maar dit erin op de aarde en toen heb ik een fotootje van gemaakt ja en dan, en dan je, je hebt een soort een verzamelaar dat is, is iets dat zit in je genen of zo en dat, dat, dat, dat, dat, duid, dat dat virus dat duikt overal dus de een keer was ik overal voetstappen en Dat was ook weer een hele verzameling dus die zijn hier ook ingekomen oké okay, dus het is echt en, maar vind je nou dat alles een verband heeft ik bedoel hoe moet ik zo'n kabouter duiden met met dit, dit uh, vliegtuigmoederschip wat? Uh... Nou, het is het nee, het is niet één verhaal of zo, hè? Het idee van een revue, zeg maar, aller, allerlei korte stukken en het is wel. We hopen wel dat het een beetje een soort geheel wordt qua, qua, qua, qua sfeer of qua idee. Maar er zit overal wel een soort er zit overal wel een, een soort dreiging in. Of, of, nou, het gaat allemaal wel over, over alles wat, wat doodgaat en kapot gaat en eindig is. En zo en kwetsbaar. En, en, en, en dat begint natuurlijk met, met, met, met, met breekbare bordjes en, en, en, en, en, en bloemen. En het, het eindigt met de hele mensheid en zo. En dat en, en komt komt eigenlijk aldoende. Ja, het komt, het komt allemaal uit onze eigen hoofd. En het zit blijkbaar in ons hoofd. Dus komt, in onze voorstelling gaat altijd iedereen dood. Dus in die zin is dat niet zo raar. Ja, En, en, hier, en hier ook. Ja, ja hier ook. Dus, dus, het zijn, zijn, zijn dingen die op een gegeven moment ga je ook een beetje sturen. Natuurlijk. Zeg, ja, allemaal die kwetsbaarheid. Maar we hebben het geen eens zozeer met dat als uitgangspunt. Maar het, Dit ja. is waar jij uitkwam. Zeg even iets over, over waar jij nu staat misschien. Ja, wie weet. Ja, wie weet. Nou, ja, maar ook wel met heel veel lol. Er zit ook wel heel veel plezier in, hoor. Er zit ook heel veel een soort rare parodieën in, ook met science fiction... met zo'n zo zo hardboiled kapitein die ook wel... Ja, ik moet dat een beetje aan... Uh... Ik een beetje aan, aan Job Cohen denken of zo. Zo'n zelf. Nou, weet je, zo'n zo man die wel zo'n zo bestuurder het beste voor heeft, die ook best streng kan zijn, maar ook wel het beste voor iedereen wil. Weet je, zo eigenlijk zo iemand zit schip tussen zo'n heel groot ding aan sturen en ook gewoon aardig wil zijn. Zo, daar, zat, daar moest ik een beetje aan denken en zo. Zo'n zo burgemeester is het. Van een dat ben jij dan? En dat ja, ben ik dan. Nou, we hebben het over kapitein Hellen, hebben we het dan. dat is kapitein Hellen. Ja. En mijn overgrootvader was kapitein. Dus oh, ik echt, ja, kapitein. Is, ja, hier achterin, zijn hut en er hangt een fotootje in van een, van, een, van een oud zeilschip dat was zijn schip. Dus ik denk, ah, dat is kapitein Helle. Dit is, ah, dat is, dat is mijn overgrootvader, doe ik daar een beetje. Ik weet helemaal niet wat voor man het was. En, en dat acteren, Want je, je, je hebt een waanzinnige stem, je doet het heel overtuigend. Dank je, dank je. Terwijl dat niet jouw jou, jou <laughs> nee, voorland niet, was. Nee, nee ik ben Belend kunstenaar. Ja. Ach ja. Overhoede die... kamp, ik weet ja. het ook niet, nee. maar, hey, maar het is ook echt een beetje performance-achtig. Ja, is het ook wel. Ja, het, zijn ook, het is een soort soort. Ja, ik ben ook geen toneelspeler, dat ben ik helemaal niet. Ik, kan helemaal niet. ik kan helemaal geen tekst doen die anderen schrijven, dat kan ik helemaal niet. Daar, daar, daar ben ik hopeloos in. Maar ja, dingen die ik zelf voorzien, eigenlijk ben ik meer performer of zo. Ja, ja precies. Ja. Nou, mooi ik toch? ik nog een groot woord. Ik loop een beetje door mijn eigen maquette heen, door dozen, met cameraatjes en door rare dingen. Maar... Ja, maar je vindt het heerlijk om te doen, ik vond ja, het heerlijk leek. om te zien. Nou, hartstikke leuk hey, dat je Dank was. je Dankjewel. wel. Vliegboot Moederschip van Hotel Modern speelt tot en met 4 juni door het hele land. Aanstaande donderdag en vrijdag staan ze in Hemuiden in het Witte Theater. En als u een avontuurlijke geest hebt met ruimte voor verbeelding, ga dan vooral kijken. En bekijk ook eens hun website, hè. dan ben je ook nog niet binnen een uurtje klaar. www.hotelmodern.nl En dan maar eens duiken in die spannende boeken. Heerlijke lectuur. Oh, toch is er veel snert bij, hoor. Slap plot, of veel te doorzichtig plot, of ongeloofwaardig plot... of oninteressante of vervelende karakters... of de lange beschrijvingen waar geen reet in gebeurt... om maar eens een paar valkuilen te noemen. Ik vind het ook wel leuk om een beetje weg te zijn... uit mijn eigen burgermilieu. En eigenlijk ook liever uit mijn eigen stad. En eigenlijk ook eigenlijk mijn land uit. En ik merk dat je echt een goede schrijver moet zijn... voordat ik een Nederlandse thriller echt kan waarderen. Maar dan denk ik weer aan thrillers van René Appel bijvoorbeeld. Die schrijft prima, maar ja, daar kan ik dan ook weer niet tegen. Want dat zijn allemaal zulke burgertrutten in zijn boek. Nou, helaas hebben we hier geen Lee Child rondlopen, hè, die echt heerlijke macho superhelden schept. Keiharde mannen met kleine hartjes en al het goede en het slechte scherp van elkaar gescheiden houdt. De betere pulp, zeg maar. Nou, dat leest als een rijstkoekie. Ach, ja, daar zijn we in Nederland. Uh, ja, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg voor. He? Uh, nou goed, zo'n figuur zouden we keihard uitlachen. Topper in Nederland vind ik nog steeds uh, Charles de Dex, Hoewel zijn laatste thriller Wachtwoord mij wat tegenviel. Daarentegen was het dunne boekje Spijt. Kent u dat? Oh, dat vond ik regelrechte literatuur. De tv-serie die ze overigens van zijn uitstekende thriller... De macht van meneer Miller maakte, dat viel dan weer vies tegen. Ik ben nu Kaleidoscoop aan het lezen. Het thriller-debuut van uh, Linda Jansma. Uh, ik ben nog niet eens op de helft. Het, het gaat goed. Ik ben benieuwd. Het gaat over uh, een in haar tienerjaren getraumatiseerde vrouw... die in een nette nachtclub drijft in Amsterdam. En dan opeens uh, wordt haar man en zakenpartner vermoord. En dan blijft ze achter met haar 16-jarige dochter. En nou goed, ik weet het nog niet. Ik zal het u volgende week vertellen. Geen idee of deze thriller dit jaar op de shortlist... van de genomineerden voor de Gouden Strop zal gaan staan. Die shortlist die wil ik wel proberen allemaal te lezen. En die wordt morgen bekendgemaakt. Door de CPMB en het Genootschap van de Nederlandse... En dat doen ze, hou je vast, op de schietbaan van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. De pers kan daarna leuk rondkijken in de Wapenkamer. Oei, niemand had kunnen bevroeden dat dat opeens toch een beetje onkies lijkt. Maar ik heb gebeld met het uh, CPNB en die vonden er helemaal niks raars aan. Goed, even snel wat recensies van uh, thrillers uh, die we hebben doorgeworsteld. En dat we, dat is dan die vrijer van me en ik. Hij is behoorlijk verslaafd aan thrillers en hij doet het voorlezen, zal ik maar zeggen. En dan moet hij voor in een cijfer uh, geven en wat commentaar schrijven. En alles boven de 7,5 ga ik dan lezen. Maar ik loop hopeloos achter. Nou, wat heb ik hier? Um, Sophie Hanna met uh, de ene helft gaat dood. Puntje, puntje, puntje. De andere helft leeft. Dat is de titel. Nou, wat staat er voorin? Waar staat iemand? Mijn ene helft vond het spannend en mijn andere helft vond het langdradig. Een zeventje. Nou, oké, okay. die gaat onderaan staan. Goed. Uh, nou, uh, eens even kijken. Wat staat hier? Ka Katie Rikes hier. Nou, dat is een oude bekende, hè? Heb ik al titels van gelezen. Ze laat haar hoofdpersoon uh, Temperance Brennan weer lekker oude lijken onderzoeken. Moet je van houden, dat doe ik wel. personage is wel aardig. Beetje gefrustreerd, kinderloos, moeizaam in de liefde. Maar vaak wel goed van plot en lekker vlot geschreven. Nou, schrijf voor in. Oh ja, dat is ook weer kort en cryptisch, maar zeer behulpzaam. Interrigerend thema, iets wat ingewikkeld beschreven, krijgt ook een zeven. Maar mag ook onderop, want alles, uh, ja, als er alleen maar zevens komen... dan uh, blijft het, maakt het niet uit wat ik ga lezen. Hier een nieuwe naam voor mij, David Levian. Een behoorlijk succesvolle scenario-schrijver. Het boek hier heet Waar de doden liggen. Ah. Dat is een 7,5. en een half. Tijn schrijft... Heel aardig, lekker stoer personage. Vlot lezende flauwekul. Wel een beetje veel klootzakken. <laughs> nou, dat is helder. Die wil ik wel lezen. Nou, door maar weer. Hier, Martin Walker. Dat is een Engelse journalist die lange tijd uh, correspondent was. Uh, hier en daar, in Moskou geloof ik. Die heeft een huisje in de Dordogne. En die schrijft een thriller over een aandoenlijke agent en een vreselijke moord. En het speelt zich allemaal even Frankrijk. En Tijn schrijft... Uh, heerlijk boek om te lezen. Best verrassend plot. En Frankrijk is leuk. Hij heeft dit boek met een... Uh, de, de, de titel is Bruno, chef de police. Hij heeft een 8,5. Nou, laatste dan. Uh, Noorse thrillerschrijver Kjell Oladal. Engel heet het. En ik lees. Heel goed geschreven. En Nou, dat kan ik niet lezen. Beschreven karakters. Nou, goede karakters. Uh, een goed plot. Een 8,5. Dus daarmee ga ik beginnen.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 Mooi is dat, hè? Zangers die elkaar coveren. Hier John Legend die a cappella Adele, co uh, Adele covert en dat op internet gooit. Dan hoef je niet lang te wachten, hoor. Of mensen gaan dat weer remixen of iets omheen bouwen. Zoals hier een Kenton dansen. Klinkt niet slecht. You had cold aim. Now I'm stuck with this pain. That's something that I can't let you go with. A broken heart is something I can't cope with. Sick feeling in my heart and then the sun goes down and it's getting darker.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 Sleep, sleep, sleep, sleep. Ja, dat is dan uh, Kent en Dansen. Ik ga er even overheen, want ik ga vertellen dat jullie uh, niet mijn website moeten vergeten www.adelinevanlier.nl en uh, op Facebook zit ik ook. Uh, word een vriend van mij, Adeline van Leer, Want zo heet ik. Dat is handig. En uh, uh, je kan ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl En volgende week hebben we volgens mij Lola Krijt te gast. Als ik het goed heb. Leuk toch? Nou, tot dan. Doei. Fijne week.